10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rond deze tijd gaan de eerste treinen in België weer rijden. De aanleiding voor de stakingen van de afgelopen week is nog niet opgelost. Maar de stakers kunnen door een procedurefout niet doorgaan met hun acties. Door die fout, bij de aankondiging van de huidige staking, kunnen ze worden ontslagen als ze doorgaan. De Belgische spoorwegen waarschuwen dat het nog het hele weekende duurt voor de treinen weer volgens de dienstregeling rijden. De bond wil nu over ruim een week opnieuw staken. De strijd gaat om de vermindering van compensatiedagen. Bij de explosie aan het begin van de avond in Urk zijn zeker twee woningen verwoest. Eén gewonde ligt in het ziekenhuis, twee mensen raakten lichtgewond. Onduidelijk is of er nog meer gewonden zijn of mogelijk ook doden. Na de explosie vlogen twee andere huizen in brand, want het vuur sloeg over van dak naar dak. En een woordvoerder van de gemeente zegt dat vermoedelijk het hele blok van zes huizen in vlammen zal opgaan. In een straal van 200 meter rond de plek van de explosie moest iedereen zijn huis uit. De oorzaak van de explosie is een gaslek. Dat was pas na ruim twee uur gevonden en gedicht. Het was ontstaan bij werkzaamheden aan het riool in de buurt. 18 huizen zitten nu zonder gas. En in Schiedam hebben ongeveer 100 mensen een protestmars gehouden na aanleiding van de dood van Mitchell Winters. De demonstranten liepen van het station naar het park waar Winters maandag werd doodgeschoten door een politieman. Vanmiddag had de gemeente Schiedam de mars verboden. Maar omdat er maar 100 man kwamen opdagen mocht de groep de tocht toch lopen. Winters werd door de politie doodgeschoten in het park na een alarmtelefoontje over een beroving. Later bleek dat Winters zelf 112 had gebeld en zijn eigen signalement had doorgegeven. <coughs> Het weer in het noordoosten en soms ook in Limburg komen zware onweersbuien voor. Lokaal wordt wateroverlast gemeld, met name in Friesland. Later vanavond of vannacht wordt het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Morgen is er geregeld zon. In het zuiden zijn er meer wolken. Vooral daar ontstaan later op de dag weerbuien, soms met onweer. Het wordt van 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. op jouw Zandvoort. De nummer 1 van dit moment in de Beatport charts. Dennis Cruz met een nieuw live. Ja, je had onze enige echte Dion niet al verwacht. Behind the wheels of steel. Hij komt terecht aan. Een klein technisch mankementje, maar niet getreurd. Het wordt zo opgelost. Geef mij nog even de tijd om toch nog even een paar uh, plaatjes die hem te draaien. Een plaatje wat ook uh, exclusief bij mij binnenkwam. Dat is Javi Colors Future Technotronic. Ik zeg, zet hem harder. Je kent hem vast wel, die bekende sample. Pop op the jam. Nu gebruikt bij Javi Colors. Goed in de studio Hij staat er helemaal klaar voor Ben je, ben je er ook klaar voor Dion City? Ik ben er helemaal klaar voor Dan schakelen we gewoon over Kanaaltje 2 Javi Colors Ten einde Nu Dion City In de mix Ooh, oh, oh. Wat doe je dat voel Dennis? The we had, the joy, like we Memories of love and Never really was just like a dream Was it the simple things That made me so crazy about you Was it your charm and your passion It's not I, I come to play which route to go, and I hope so hard for the future, and I won't say I told you show, and let me say Just gonna jump into this and this And then go back and leave Yeah. That Her engines, nou! DJ Dancer! Wat is het, Dennis? Is DJ Dancer! DJ Dancer, ja, met die plaat van Rank 1, lijkt het er wel op! Ja, een beetje die tranceplaatjes, hè? Ik vond het weer erg uh, geslaagd, Dennis. Beetje terug naar de roots. Dit was alweer See It! Tja, voor vrijdag. Dat 3 juni. Wat vliegt die tijd, hè? See It to the Max! Het weekend dat Max Verstappen hier in Zandvoort... Met zijn gevleugelde bolide rond, ga, rondjes gaat rijden. Hoor maar. Ja, we weten dat je een blikje hebt. Voor ja. <laughs> je ook een paar meiden tegen met een autootje met een uh, blikje. Ja, mini erop. Cooper. Ja, mini Cooper. Met een grote blik. <laughs> Ik vind de blik ijzer. Zij dan. Ga dan nou niet uit die blik drinken. Dit is geen echte blik. Take me! Oké, okay. dit was iets! Dus. Bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag. Zelfde tijd, hetzelfde plaats zijn we weer bij je. Onze echte DJ Dion zit hier. Hij neemt zijn USB en zijn stroomkabeltje mee. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. En we geven hem een hele dikke... Doei! Doei!